Mark Hokker met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat voor Inlichtingen... vindt dat de reactie van Twitter op het onderzoek naar Russische inmenging... bij de Amerikaanse verkiezingen niet volstaat, dat zegt een hooggeplaatst democratisch lid van die commissie. Volgens hem werd in een besloten zitting pijnlijk duidelijk dat Twitter niet begrijpt... hoe omvangrijk de buitenlandse inmenging via sociale media is. Twitter kon volgens hem weinig antwoorden geven over Twittergebruik vanuit Rusland...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 Voorzitter Deby van vakbond VBM zei in Nieuwsuur dat hij vindt dat minister Hennis en de commandant der strijdkrachten er goed aan doen om contact met de nabestaanden op te nemen. In het Amerikaanse nationale park Yosemite zijn opnieuw grote rotsblokken naar beneden gevallen. Volgens het park is een man daarbij gewond geraakt. Hoe hij eraan toe is, is niet bekendgemaakt. Gisteren kwam een Brit om het leven en een ander raakte gewond... Net als gisteren vielen de brokstukken van de bekende rots El Capitan. Ze kwamen dit keer ook op de weg terecht. Het park heeft die uitgang van het dal afgesloten. Komend wintersportseizoen zijn er geen gipsvluchten meer. De Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij die ze uitvoerde, stopt ermee. Hoewel het aantal gewonde wintersporters toeneemt... worden de gipsvluchten steeds minder gebruikt. Afgelopen seizoen kwamen 50 wintersporters met zo'n speciale vlucht naar Rotterdam...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 Yes, it should van antwoord ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. GFM Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break.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 Zo'n pijn als toen ik het origineel nog had. Het gouden goud maakt klein, dit hart, ik heb het pas gekocht. Bebust een tweede hand. een tweede hand. Je blijft geen gouden blijft Geen gouden ook al had je wel de kans. Want dit is mijn Keen hart, een houten hart. De dames voor u hebben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 Voor u hebben het al pas bezwaard, steeds maar lief, dat kan geen kwaad.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 Get lost in the- side so strong